To wonderland An amusement park full of delights And the best part is they have one in every town It's your local supermarket where you ride right a cart around They have stacks of candy in every aisle And every kind of cereal that goes on for miles Flour and milk that can be made Into brown gravy full supper someday They got 50 pound bags of chicken nuggets They got yummy yogurt by the bucket Shelves and shelves of homemade stuff, and Oh! What a treat, that's what I love Sitting on ice, they got blue corn chips and bagel bites, coconut in a can. And if you're from the south, you'll be really pleased. They have black-eyed peas and collard greens. And if you're from the north, there's stuff just for you, like king crab legs and Eskimo pie too. They have lots of veggies, so you'll grow up tall. Beef and chicken, so you'll be strong and tall. The dairy to help build unbreakable bones. Cookies and pecans, nookies and popcorn snacks Where it says on the back, you get a toy surprise Like x-ray glasses for your eyes There's croissant rolls, jelly rolls, soda fountains overflow If I don't get my snow on my head, will it explode? They got barbecue chicken with all the fixin' Sweet buttermilk for buttermilk biscuits Brownies in a box, just water and mix them Oh. Oh, ik vond dat vroeger zo leuk. Maar de laatste tijd vind ik boodschappen... doen steeds vervelender worden. Het is gewoon geen pretje meer. Mandjes te vies om aan te pakken. Karretjes waar één wieltje vast zit... zodat je precies die kant optrekt... waar je juist niet moet zijn. En, en, en ik kan ook nooit wat vinden. Dat komt misschien ook omdat ik niet altijd... naar dezelfde supermarkt ga. Ik wissel het af. Hè. Dirk, Fomar, Appie, Deka. Dus ik zoek maar een ongeluk in dat vreetijd. Nee, jongens, boodschappen doen is geen hobby van me. Eerder een survivaltocht. Kijk, bij de groenten begint de ellende al. Dan sta ik daar met een handvol persiebonen. Dan doen ze niet aan zakjes. Want plastic is taboe. Leg dan papieren zakdoekjes. Ah, oh, zakdoekjes voor mij nou. Leg dan papieren zakdoekjes neer. He, dat vind ik ook prima. Maar nee, nee. Ze hebben wel van die gehaakte wolk door de Extinction Rebellion goedgekeurde Recyclezakjes te koop. He. Maar dat heb ik al twintig keer gedaan en die liggen dus thuis ergens in een andere tas. <lacht> ja, en, en, en nu dan? Nou, uh, <lacht> ik, ik leg mijn spersiebonen maar gewoon weer terug. Ik ga echt niet nog meer van die duurzame wappie recycle netjes kopen. En, en ik, ik, ik kan ook nooit eens ergens lekker rustig bij... dan, dan staat er weer zo'n kind juist dat vak te vullen waar ik bij moet zijn. O, of iemand staat urenlang in mijn schap te staren... terwijl ze kar het hele pad blokkeert. En die koopjesbakken, jongens, die koopjesbakken... die sla ik tegenwoordig ook maar wijzelijk over. Want eenmaal thuis, dan vraag ik me toch weer af... wat moet ik in vredesnaam met een flanelle pyjama broek extra small. En, en, en, en zo'n megapakket batterijen met formaten die ik nooit gebruik. En, en elke keer trap ik er weer in. Jongen, jongen, jongen. En, en bij de koelvitrine dient het volgende probleem te gaan ja. want, want ik ben niet al te lang, dus als het vak bijna leeg is... Dan moet ik op mijn tenen staan he, om nog net bij mijn favoriete yoghurt of boter te kunnen komen. En, en soms vraag ik een voorbijganger mij even een kontje te geven. Maar ja, daar zijn ze gek genoeg nooit zo happig op. <lacht> of, of, of, of wat ook regelmatig gebeurt. Dan verdwijn ik tot mijn enkels in zo'n enorme vriesbak... om de bevroren viesfiletjes nog te kunnen pakken. Toen vaak voor de zekerheid een bodywarmer aan. Ja, je moet toch wel een beetje comfortabel kunnen winkelen. En dan heb ik het nog niet eens over het feit... dat we met z'n allen behoorlijk bedonderd en geflest worden. Dat zul je zelf ook wel gemerkt hebben. Krimflatie. Krimflatie. Kijk, de verpakkingen zijn hetzelfde, maar er zit veel minder in. En alles ja. wordt kleiner, minder of dunner. Plakken kaas bijvoorbeeld, ja, die zijn gewoon veel kleiner kon je er voorheen nog een behoorlijke boterham mee beleggen. Nu past zo'n plakkaas nog maar net op een melbatoosje. Frikandellen zijn korter. De stokbroden, de komkommers, de spaghetti. Allemaal korter. Een, een boeketje bloemen. Hebben nog maar acht stelen in plaats van tien. En, en, en de, oh, de chips. De chips. Ho, hoezo een familiezak? Die, die fabri fabrikanten die gaan er waarschijnlijk vanuit dat een gezin tegenwoordig bestaat uit één gescheiden <lacht> ouders zonder kinderen. Ja, maar jongens, dit is toch niet te filmen? Als je een reep chocola uit het vak pak... moet je oppassen dat hij niet gelijk breekt. Zo dun is hij. En, en, en op de broodafdeling ruik je alleen nog maar gebakken lucht. <lacht> en even, even jongens, we, we, zijn nou toch, we zijn nou toch onder elkaar. Uh, ik, ik moet tegenwoordig gewoon zes inlegkruisjes op elkaar stapelen... in mijn slip om nog tot de ouderwetse dikte te komen... Ja, maar dat, dat, dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal? Ja, en het mag, hè? Het mag. Zolang ze maar de juiste informatie op de verpakking zetten. Maar wees dan duidelijk. Zet er dan op kwartvolle melk. Ongevulde koeken. Waterige, waterige tomatensoep met twee balletjes. Stroopwafels zonder stroop en pizza zonder bodem. Kijk, jij ja, dat ben je mensen eerlijk. We betalen de volle map of nog meer... maar we krijgen de helft of nog minder. Stel je nou even voor, jongens, stel je nou even voor... dat niet alleen de supermarkt de halve spullen gaan leveren... maar dat ook andere beroepen aan krimflatie gaan doen. He, dat, dat, dat de chirurg halverwege bij het hechten zegt... ach, wilt u even uw vinger op het knoopje leggen? M mijn assistenten zijn al naar huis. Ja, of, of, of dat de bus de chauffeur van bus 81 halverwege de zeeweg zegt... hier eindigt de rit, fijne wandeling. Oh, ja, dat en en dat de reddingsbrigade de drenkeling alleen een toe, toe werpt oh. en naar het strand wijst en zegt, ja. die kant op zwemmen. Ja. Succes, doeg! Ja, dat zo. de restaurants alleen maaltijden serveren op kindermenuformaat... Ja. en in de kroegen ja. meter bier maar 80 centimeter lang is. Krimflatie, <laughs> het is toch pure diefstal. Het enige wat niet krimpt is mijn verbazing bij de kassa... Als ik naar het betalen op de bon en in mijn tas kijk... dan denk ik steeds vaker... Hoe dan? Ik, ik heb bijna niks! <laughs> o, o, o, om die ergernis niet op de cashier af te reageren... ga ik voortaan maar naar die verschrikkelijke zelfstandkassa's. Ook een soort supermarkttrauma van me. Want, want ik weet het zeker... Ze houden mij in de gaten. Zo van... Aha. Daar heb je haar weer. Ja, en ja hoor, als ik alles gescand heb... en wil afrekenen, verschijnt er in beeld. Steekproef. Ogenblikje. Er komt een kassa-medewerker naar u toe voor de controle. Waarom? Waarom ik? Zie ik er zo verdacht uit? Kom ik klunzig over? En er bekruipt me gekruipt, maar ook altijd zo'n gevoel van schaamte. Ja, A, omdat ik, omdat iedereen dan ziet dat ik de sjaak ben. En B omdat ze mijn boodschappen misschien raar of gênant vinden. Ik, ik bestel mijn voetschimmelcrème en mijn aanbayen. Zal of daarom maar liever online. <tie> ik, ik, ik, ik ben altijd weer opgelucht als alles goed is gevonden. En ik mag, let op, ja, mag afrekenen. Fijn. De zelfscanner vraagt naar het binnen: Wilt u een hele bon of een korte bon? Wat? Een korte bon? Ook hier al krimflatie. Ik wil een hele bon. <tie> Dat zal ze leren. Eenmaal door het hekje kijk ik nog even naar mijn hele bon en het aanzienlijke bedrag dat ik net afrekenen. Oh jongens, jongens, nee. Ik vind boodschappen doen echt geen pretje meer. Wat geld zeg voor zo'n taslucht. Ik til ik, ik, ik mijn boodschappentas op. Zo, maar het heeft toch nog één voordeel. Die tas is nu wel lekker licht en dat draagt toch een heel stuk prettiger. Dat ik het einde erop heb. Als de hoedverrouwenwets wacht tot de korp. Uh, voor... Vraag me af of ik de rekening betalen kan. Uh, ja, maar blauwe brieven zo, zo, als de ja. de beelden erbij, hè? Elke dag wordt alles duurder Wat? en duurder en duurder en wordt er mm. verwacht.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 Ja, ja, ja, ja. En dat was uh, de Supermarktsong. En daarvoor hoorden we weer de geweldige conference. Hoe kom je erop? En uh, je, hebt, je hebt echt de, de, de vinger op de zere plek neergelegd. Ja, hartstikke herkenbaar. goed. Ja. Echt hartstikke goed. En uh, daarvoor hebben we geluisterd naar het nummer Supermarktsong hè, van ja. Jewel. Ja. En uh, dit was. Um, even kijken, alles wordt duurder. Van Younes, ja. schrijf je het, spreek je het zo Geen uit? Nee, weet je niet? Ik ook niet. In ieder geval, uh, we gaan uh, naar uh, onze gast in, in het tweede uur. Als het goed is, ga ik het even testen, Beb? Ja. Ben jij daar, Liddy? Ja, hoor. Biet ja, okay. hoor. hartstikke goed. <laughs> ja, we hebben telefonisch contact met Liddy Stoppelman. Nou, we hebben Liddy de afgelopen tijd veel van over jou gehoord... En voor degene voor wie dat toch nog eventjes uh, moet vertellen. Lidy, jij was de allereerste kunstschaatser... op een Olympische Spelen voor Nederland in 1952. Hè? Inderdaad. Inderdaad. Nou, gelukkig... Uh, ik heb het al eerder teruggevonden op de NOS. Die hebben er toen ook best al werk van gemaakt. Maar uh, het was een beetje weggegleden. Want in, uh, we hebben het namelijk over 1952 en in 1956... debuteerden Sjoukje Duikstra en Joan Hanappel. En van Lidie Stoppelman hoorden wij eigenlijk niks meer op de schaats. Tot natuurlijk nee. een paar jaar geleden. En dat rakelt allemaal weer op omdat we nu net weer Olympische Spelen hebben gehad. En wat wij ook hebben gehad, was weer... Uh, Nederlanders op de kunstschaats. Heb je het allemaal een beetje bekeken, Liddy? Jawel. Je hebt het bekeken. Ik heb gekrulde tenen altijd. Je hebt altijd gekrulde ja, dit, dit jaar. Ten eerste de muziek, ook de paarrijders. Ja. De muziek die ze gebruiken is ongelooflijk slecht. Daar kun je niet op schaatsen. Oké. Okay. Schaatsen, kunstrijden, <laughs> kunst. Ja. Ik ben net op het huis. Ja, Hé Liddy, dan schakel ik even razendsnel terug naar 1952. Ja. Okay. Uh, we vatten het even samen. Je vader zag dat je goed kon schaatsen. Je ouders pushten dat. En je bent naar uh, Noorwegen gegaan met je moeder. En niet met een ja, heel woord, team woord, zoals woord, tegenwoordig. Dat was het kunst, ja. Het ja. en... was in het Bisletsstadion. Oh, kijk aan. Het was wel in een stadion. En op wat voor muziek danste jij dan destijds? Ik, nou, ik, nou, in mijn tijd moest je zelf je muziek uitzoeken... Ja. en zelf je keur samenstellen. Ja. Dat, dat, ja, dan komt het, dan, dat, dat doe jij. Dat komt dan uit jou zelf. Nu heb ik begrepen, doet de coach alles. Dus okay. dit komt van het komt van, van het kind zelf. Ja. Ik vind dat niet goed. Nee. Heb jij het Nederlands paars zien dansen, uh, Jawel. Wat vond je ervan? Niet dansen, dat is paarrijden. Ja, het was paarrijden, ja. Nou ja, ten eerste de muziek was waardeloos. Dat vond je waardeloos, ja. Ja, dat kan ja, je niet. Het is kunstrijden op de schaats. Dat wordt ballet op de schaats te zijn. En ja, ja. paarrijden moeten hmm. te samen zijn. Ze ja. moeten gelijk zijn. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk waren er 16 die door mochten en jammer genoeg werden zij zeventiende. Ja, dat is natuurlijk een kwestie ja, van ja, puntentelling en jurering. Ik zag dat nou niet zo. Kon jij daar iets van maken? Had jij ook het gevoel... Ik dat... heb daar totaal geen idee van. Je had er geen idee van. Maar ik zeg wel... Je wordt altijd persoon de mieter, wat van persoonlijk oordeel afhangt ja. of je één of of of, of kunt doen. Ja, ja, ja, ja, Je wordt altijd persoon de Daar is echt niks aan te doen. En wat had ben je dan? ik persoon de mieter in mijn eerste wedstrijd. Dat was in Duitsland, was vlak na de oorlog. Ja. Ik kreeg de Oostenrijker en de en de Duitser tegen me. Die gaven mij 3,6. Toen was uh, uh, 6 het hoogste. En van uh, de, de, hoe heet het, de andere kreeg ik 6. Ja, oké. Okay. Dus er was een heel groot verschil in beoordeling. Heel groot verschil. De, uh, elke sport die vanaf persoonlijk oordeel uh, afhankelijk is of je wint of niet... zit ik met gekrulde verdelen. Daarna, jaren later, keek ik vaak naar atletiek... Ja. En de Russen moesten altijd winnen, terwijl de Joegoslaven net zo goed waren. Oké, okay, maar ik hoor je dan nu zeggen, ja. Ik had toen die, die, die ervaring al in 1952, dat de puntentelling mij toch ja. een groot vraagteken was. En ik zie ja. dat nog steeds. Ja, eigenlijk absoluut. Had, eigenlijk had, het, had het Nederlandse team wat jou betreft hoog, hoger mogen scoren. Vul ik dat goed in? Nou, ja, ze waren... Afgezien van dat de muziek waardeloos was volgens jou? Ik ben bij de meeste ja. Ja, bij de meeste. Ook, ook, ook bij de singles. Moet je horen. <coughs> ik, ik, ben, ik ben een single en een solo-rijster. Ja. En ik ben geen expert... Wat uh, paarrijden betreft, maar nee, ja, ik nee. weet er natuurlijk wel een beetje vanaf. Ja. Het paarrijden en het dansen vooral is heel erg veranderd. Het dansen, dat is paarrijden geworden. Dat hoeven ze niet meer dansen te noemen. Vroeger okay. dansen ze ook de zwangster, ja. de wals ja. en de romba. Wat ja. echt dansen. Ja. Heel saai. Nu is dansen, mogen ze lifts doen. Het is net als paarrijden. Een mm -hmm. paarrijden is zelf een paar, ze moeten samen rijden. Ja. En als en... ze iets doen, moeten ze gelijk zijn. Ja. En ik geloof dat... Uh, nou ja, met... Uh, ik weet niet, het Nederlandse paar... Is hij gevallen, een van de twee? Nee. Nee, volgens mij zijn nee. ze niet gevallen, nee, hoor. Maar nee, maar gelijk waren ze niet altijd. Nee, maar ja, dat zag ik wel vaker. Dus dat is volgens jou toch wel de crux. Dat is het moeilijkste van paardrijden. Het moeilijkste van paardrijden, het gelijk. Ja, dat gold voor jou in 1952 niet... Nee. Op welke plaats, hoeveel deden er mee destijds? Ik eindigde, geloof ik, 22 e van 44. Op oh, de helft. Ja. Het midden, precies ja. het midden, ja. En ben je toen ook meteen, daarna, want je bent teruggegaan naar Nederland... ...geen finales, ben je gestopt, Lidie, of ben je nog doorgegaan met schaatsen? Nee, ik ben niet gestopt. Je bent niet gestopt? Ik ben gestopt. niet meteen teruggegaan. Ten eerste was het heel fijn, mijn moeder ging mee. Ja. Dus aan mijn moeder was ik vrijer. Ik ging nooit, naar elke buitenlandse wedstrijd ging mijn vader mee. Oh. En mijn vader was heel strikt. Ja. Trainen, trainen en niet lullen. Oh ja, dus hij was eigenlijk jouw trainer, zeg maar. Wat zeg je? Hij was als een soort trainer voor jou. Nee, trainer niet, maar hij hield altijd een oog in het zeil. Ja, ja. Hij was zelf ook sportman, dus... Uh, uh, sport was heel belangrijk voor hem. Ja, en, en toen kwam jij... Je, je zegt, nou, met mijn moeder was dat fijner. Terug naar ja, Nederland. Ja, met mijn moeder mocht ik met jongens praten. En dat heb je toen ook kunnen doen. Hé hey, Liddy, ja. uh, hoe moeder lang moeder heeft jouw schaatscarrière geduurd? Wat? Uh, wat? Hoe... Uh, dat ik trouwde. En dat was... De, toen was ik 23. Uh, ik ben in. Uh, wacht even. 19. Uh, uh, toen was ik 23. Uh, ik ben in. Vier, in 64. Uh, getra nee, wacht even. Ik ben in 56 getrouwd. En in 64 gescheiden. In 56 gaf ik. Uh, toen was Het schaatsen op, ja. Ja, dat uh, gebeurde 5, toen 5, ook nog 6, veel. 50, ja, ik. Uh, gaf ik les was ik coach in Davos. Oh. En 54-55 was ik coach in Davos. Dat zorgde mijn eigen coach voor. Die vond dat ik coach moest worden. En uh, door hem kwam ik dus in Davos terecht. In Davos, joh. Dus jij hebt zelf ook een coachervaring. En heb jij, ja. heb jij in die tijd nog mensen gecoacht... wiens namen wij kennen? Nee, ik bij hem. Ik, ik coachte de, de mensen die begonnen. De de beginners, ja. ja, ja de beginners, ja. ja. En uh, ja, ik was een hele goede coach. Maar ja, het tweede jaar was ik al getrouwd met een Engelsman. Ja, en dus dat, dat was eigenlijk, toen was ik zo ik in, uh, in in Engeland. En uh, toen ben ik ermee opgehouden, want het trouwen was een hele nieuwe ervaring voor me. <lacht> Als je voor het eerst trouwt, is dat ja, geloof ik ook zo. Want ik zat de hele dag alleen thuis. Ik had weinig kennis in Londen. Ja. En uh, nou ja, ik ben er doorheen gekomen, maak je sterker, zo'n ervaring. Ja, en na je scheiding, want op een keer heb je er ook weer een punt achter gezet... het schaatsen toch niet meer in die mate opgepakt, begrijp nee, ik. Nee, ik had andere interesses gekregen ja. door mijn ja. man. Ja. Die, was, uh, die, had, uh, die was vroeger antiek dealer geweest. Uh -huh. En uh, hij uh, ging vaak naar Saddamis en Christus. ik heb me alle, Ik vind... Uh, op een veiling. Ik vind Bieden ontzettend leuk. Leuker oh, ja, dan kunstschaats, begrijp ik. Kunst, wat ik ooit <laughs> heb. Ja, ik denk wel dat het niet over de Olympische Spelen gaat. <laughs> want die Olympische bekocht, Spelen. Dat heb ik nooit dat... Meer maar ja, Olympische Spelen. Wat nou ja, wil je nog meer weten? Het is natuurlijk een enorme verandering die we allemaal waar kunnen nemen. Je hebt er veel over verteld hoe jij destijds uh, met je moeder... met eigen gemaakte kleren en een paar schaatsen naar Noorwegen ging. Nou, we hebben nu twee gezien ja. de mensen in aerodynamische pakken... Dat zeg je? Je had altijd twee paar schaatsen bij je. Je had altijd twee paar schaatsen bij je. Ja, allemaal zelf aangeschapt. en een koffer vol kleren... Met de, met de trein gingen we naar Oslo. Mooi hè? Heb je Oslo. ze nog, die schaatsen, Lidie? Lidie, maar... heb je die schaatsen nog? Ik heb nog een paar schaatsen toevallig, ja. Heb ik Leuk. toevallig gezien. Maar ja. ze passen me niet meer. <laughs> nou, Gaan nou ja. we naar de schoenen werden uit Amerika besteld. Van stationen. Prachtig. Het is allemaal heel erg veranderd. De jongelui hebben nu aerodynamische kleding aan. Er staan begeleiders, er staan trainers uh, te schreeuwen en te doen. En jij hebt ook zo je herinnering... Die je, waar je gelukkig dit jaar heel veel aandacht voor hebt gekregen. Want het is toch maar niet niks om dat als eerste te doen. Lili, wat we nu nog wilden weten was hoe je ernaar hebt gekeken. En we hebben het gehoord. Je vindt de muziek helemaal niks... Zwaardansen is niet meer echt Dans mag gewoon rijden ook, geworden. Ook op het, vrij, ook op het ja. de kleur, de vrijrijden van de single rijden. Degene die, die won, uh -huh. Ja, ze was wel het beste. Rekening. Oh, maar toch, dat jou Ze zwaaide met haar armen af en toe te veel. Het was niet gracieus. Kijk, ik hoor nu toch de trainster. Liddy, heel erg dank voor deze... Toelichting, We hebben weer even mee mogen kijken met je. En uh, nou, nog heel erg dank dat jij ooit als eerste leuk. voor Nederland Dankjewel. hebt vertegenwoordigd. Ja. Hey, we houden ja, je in die... de gaten. En als de kunstbaan daar weer is, dan zien we je denk ik niet meer op, hè? Dat doe je nee, niet meer. Hè? Nee, nee, nee, nee. Daarna heel veel andere interesses Hartstikke mooi. Desalniettemin dank dat je het toch nog met ons wilde delen. Ik vond het wel dit jaar heel leuk... Vooral de podcast het was een hele goede reporter. Ja, ja. ja, die was geweldig. Dat nou. vond ik erg leuk. En die is er denk ik nog voor de mensen om dat nog allemaal eens terug te horen. Ja, ja. Want ja, ja. Uh, nou, ja. wij komen want, elkaar want, weer tegen. Report, want, want elk Olympisch jaar word ik, word ik altijd door journalisten ondervraagd. Kijk. En dit jaar met deze journalist was geweldig. Nou, maar ik hoop dat hij het ook nog even voor hoort. Humor, wat belangrijk is voor mij. <laughs> Hartstikke goed. Liddy, okay. heel veel dank. Hartstikke, ik vond het erg leuk, Beth. Heel graag. Uh, Tot Tot we blijven heel graag op de hoogte van het verdere reilen, zeilen en schaatsen. Ja? Ja. ja. Ik zie je. Zie je.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 It it's fine, but it ain't I cry I am Sidai. I am, I said van Neil Diamond. En deze hebben we speciaal gedraaid op, uh, voor een van onze trouwe luisteraars. En uh, dan kijk ik nu even naar uh, collega Hanny Want uh, volgens mij heb jij wat cultuurberichtjes uh, in je agenda staan. Hè? Ja, als dat klopt en het gaat eventjes om de krocht. ja. Dat is 7 maart. Ja. Dat is alweer volgende week. zaterdag. dat is het alweer maart. Jong. Ja, niet ah, te geloven. hè. Ah, oh, oh, klinkt okay. zo raar. Maar wel lekker. Wel lekker. Ja, okay, ik geniet alweer wel. van die narcissen op de Zandvoortse Laan. jullie dat ook? Ja. Okay, dat ik ik de heb echt ze, ze voor mijn deur, van, oh, die perken. Ja. het is aandoenlijk. Ja, hoe die sneeuwklokjes. Natuurlijk gewoon doorzitten. Ja. ja, en die sneeuwklokjes. Prachtig, ja. Ja, ja. Ik heb ze allemaal voor mijn deur staan. Ik ben ja. ook echt een lentekind, hoor. Maar goed, in de krocht gaat de comedygroep neerstrijken. Het heet de Comedy Cup, staat hier. Met uh, een line-up met allemaal fantastische comedians. Verwacht een show met verschillende comedians... die hun beste materiaal komen spelen. En de headliner van deze avond is Ari Komen. Die was ook heel lang een cabaretier. Samen een duo had hij. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe de andere jongen heet. Hij doet ook een eigen programma. Misschien dat daar nu ook een deel uitgespeeld wordt. Dat heet Boom. Oh. En dan lost hij alle economische problemen lost hij dan op. Maar wat voor programma is dat dan? Het TV-programma? Nee, -programma? Dus het is een uh, theaterprogramma, het theaterprogramma waar programma. hij mee toert. Oh, en daar okay. doet hij dus een deel van. Met deze koep gaat hij ook meedoen. Als oh. afsluiter, denk ik. De headliner noemen ze hem. Oh. En hij gaat dus alle economische problemen oplossen. Dus dat is wel fijn. Ja, nou. Nou ja, toch? Ja, had je, had je had je eigenlijk in het voorprogramma moeten staan hè, met je conference. Ja, eigenlijk. Ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, het start om uh, half negen en het duurt tot ongeveer half tien, inclusief een pauze. De kaartjes zijn 14 euro en die zijn te bestellen via Ticket Service Comedy Coop. En dag daarna is het weer jazztijd met de nieuwe vleugel, hè, jongens. Ja, ja. Uh, jazz in Zandvoort. en dit keer ja. is het hm. tijd voor de zanger trompetist Michael Varekamp met een tribute to Louis Armstrong. Ah, ja. te oh, gek. mooi! Te ah, gek. zal wel weer uitverkocht zijn, Ach, denk ik. Dat, ja, dat heb ik geen. was ja, namelijk dat, dat was ja. ja, dan mijn moeder's idool. Oh. Louis ja. Armstrong. Ja. En dan ja. samen met Ella Fitzgerald. Prachtig. Ja. Hè? Ik ja. hoor die man al mijn hele leven lang. Ik ben benieuwd wat ja. hij uh, uh, ja. Ja. Ja, ja, echt. Ik wil ik jouw live ziet. Ik moet je even draaien. Ik ga je hem opzoeken. Nee, nee, oh. nee, ik, nee, ik niet. niet. Oh. oh. Ik ben eindelijk blij dat ik mijn eigen programma heb... dat ik het niet hoef te draaien. Nou, die, die Michael uh, Varenkamp... die speelt dus al het ja. trompe, trompet. Maar hij zingt ook. Dus ik ben echt benieuwd of oh, hij een maar... beetje in de buurt komt... met die bronzen ja, stem. Dat nou, dat is dat wel wel. Ja, dat zou wel Ja, Als je een Odaan uh, tribute doet aan... Uh, ja. hoe heet die? Uh, Louis, Louis Armstrong. <laughs> Wat a. Nou, uh, ja. In ieder geval... dit ja. concert is in de krocht. En dat begint om half drie... Ja. En je kan dus uh, informatie vinden op uh, maar Ik geloof dat Hans de vorige keer, die hadden we te gauw. Ja, ja. Dat hij al zei, over zei de, dat het uit, uitverkocht was. Maar ja. probeer het, er is altijd een wachtlijst. Je weet het nooit. En het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat mensen die op komen dagen... of op ja, het waarom. laatste moment afzeggen. Ja, laat, er heerst schiep, mensen. Uh, ja, daarom heerst kan je misschien je, mooi meegenieten. Laat je op die uh, lijst. Ja. Laat je van Louis Armstrong. Nou, en wat een wonderful world het yeah. ook. <laughs> ik doe dat niet, want dan krijg ik zo'n onderkin. Ja, waar nou denk je dat die voor mij vandaan komt? <laughs> ik heb hier nog een, een kinderprogramma. Dat is in het verhalenhuis in Haarlem. Die hebben altijd van die leuke kinderprogramma's. Ja. En dat wordt ook gesteund door de gemeente Harlem. Heel goed. Dus die, die leveren een bijdrage daar aan financieel. En dat heet Brutale Apen. En ik vind het idee ook zo leuk. We gaan het over drie apen? Ja. Uh, het gaat over goed zijn zoals je bent. En het sterkste in jezelf naar boven halen. En op een bouwplaats wordt hard gewerkt. Twee apen die zijn dan aan het zwoegen en aan het zweten. En plots zien ze een andere aap. En die is heel anders. Oh. Want waar, waarom is die anders? Hij is helemaal niet brutaal. En apens zijn brutaal. Apen, ja. Over het dus, ja. algemeen wel, ja. Dus dan krijg je dus toch ellende. Dan word je gepest en dan word je gedaan. Ge, ge, uh, nageaapt. Ja. Ook oh, <laughs> oh, nog, ja. Het is voor avond allemaal heel grappig. Dus nou ja, ga daarheen met je kinderen. Hartstikke leuk. Brutale apen. Beelden voorstelling over alles zoals pestgedrag ergens bij willen horen. En over precies goed genoeg zijn. Het nou. is op zondag 8 maart om drie uur in de grote zaal. En de kaartjes kosten 10 euro en kijk even op verhalenhuishaarlem.nl ja dat lijkt me echt een hele goede voorstelling als ik het zo ja. hoor voor kinderen. Ja, ja. ja. <coughs> daar kunnen ze heel veel van leren, denk ik. Het is ook weer zo actueel hè. Zeker. Ja. absoluut. Brutale apen. En dat moet ja, even ja, ja. wat ik lets nou even door, maar dat mag hè. Ja? Hebben jullie dat wel gezien van dat aapje met die knuffel? Ja. Oh, dat is even een bruggetje, maar hoe ah, vind je dat? Hè? Schattig. En nou, hij is heeft zielig, een vriend, hoor. He? Hij heeft nu een vriend. Ja, ja maar het is, hij is ook weer door deze groep ook weer verstoten, hè? Ja. Het ja. is toch niet te geloven? Wat zal het nou toch zijn? Zal hij toch... Iets, iets hebben wat niet helemaal klopt bij zijn ah, zijn. Want dieren niet. voelen dat. Ja. Dan, ja. dan kom je niet in de groep. Nee. Maar er was een vriend die ook verstoten was. Of een, een andere aap. En die zijn nu samen. <lacht> okay. Met dat wat Nou, wat oh, ik zijn ze met z'n tweeën nu. Ja. Oh, okay. Wat hij ik wel ook gehoord heb. En dat is dus nu in Engeland met prins Andrew. Die is ook door iedereen verstoten. Ja, en die heeft, die heeft ook zo'n aap cadeau Die heeft ook een knuffeltje ja. gehad. Ja, daar staat hij mee op de foto. Met zijn knuffeltje. Ja, met zo'n knuffeltje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ik weet niet hoe oud is, de, actueel, is de, het is de, of is de, echt waar, ja, Hanny. Ja, ja. ja, mensen, we weten met Hanni nooit of het echt is. Ik zoek de foto op, jongens. Oké, okay, ga jij de foto maar zoeken. <laughs> Heb ook zo'n? Dan laat ik hem voor de camera zien. Ja, is goed, is goed. Iedereen zit nu vol spanning te wachten. <laughs> oh God. Hey, maar God. dat was de cultuuragenda. Ja, ja. Maar eventjes een verrassing. Ja. Oh, jij laat het even zien. Verstoten prins. Ach, ja. Er staat hij met een, met een aapje. aapje. Nou, loop even naar de camera. Dan hangt de camera, ja mensen. En ik begrijp hieruit dat een, dat een ieder die het moeilijk heeft. Ik hoop dat het, heeft, het gewaardeerd wordt. Ja. Dat aapje. Ja, gezien. Maar ja, ja. Maar, maar zit hij soms zit hij soms ook in dat is hij waarschijnlijk dat aapje wat erbij gekomen is die nu vriendjes is. Ja. Het zou zomaar kunnen, hè? Ja, cool. ja, ja, ja, ja. Je weet het niet, je weet het niet. Een verstoot de aapje heeft een vriend. heet Andrew. God, wat hebben we mooie bruggetjes gebouwd. En dat vanuit het apenverhaaltje. Vanuit het apenhuis. We zijn nu wel heel erg aan het verdiepen, jongens. Uh, nou, ik hoorde een leuke mop, maar hij was in het Engels. Yeah. Maar hij, dat ging erover. Dat uh, was een Brit of zo, die had het verteld. Uh, uh, hij zegt, nou, mijn, uh, mijn oma, uh, die werd uh, 100 en die is gebeld door, door, door de Queen. Of door, door, door de uh, King. Door de momenteel. Door Luister, nou, Dat is heel grappig. Want uh, ik heb een klein, zegt een ander. Ik heb een kleine dochter van elf. En die is gebeld door, uh, door Andrew. Oh, God wat oh. erg ja. <laughs> Zwarte humor. <laughs> Zwarte humor. Hey, We gaan nog even naar de muziek luisteren jongens. Ik wou nog even zeggen, trouwens, dat het me opvalt dat die theateragenda van Theater de Krocht... steeds voller begint te raken. Hè? Ja. En, ja, ja. En, en, en leuke dingen ook. En bijzondere uh, artiesten en ja. uh, muzikanten ook. Dus ik zou zeggen, mensen... kijk af en toe eens op die, hou die, webs uh, op die website, website in de gaten. Ja. www.theaterdekrocht.nl Nou, echt uh, complimenten Wat, hoor. Echt heel ja, aan jullie. fantastisch. Ja. Ze doen het ja. heel, heel, heel goed. Een goede programmering en... Uh, Volgens mij zijn ze met nog veel meer plannen bezig uh, mm. achter de schermen. Dus ik, ik ben benieuwd wat, ons allemaal, wat er nog op, allemaal op ons uh, afkomt, uh, wat dat betreft. Ja, even kijken. We gaan eventjes weer naar muziek luisteren. Want dat, dat moet ook van, de, uh, van het commissariaat. <lacht> <lacht> <lacht> ik dacht, uh, laten we Billy Preston eens een keertje uitnodigen. Maar ja, ja hij had niet veel bij zich. Dus het is ja, uh, nothing from nothing. Music Nothing from nothing. Ik kijk even naar Beb. Beb hebben we ja, nog nieuws? Ja, wat minder goed nieuws. Oh jee. In het onderzoekprogramma Pointer is deze ja. week uh, gepubliceerd... Uh, dat een, uh, hebben een beeld hebben gemaakt... welke gemeenten in Nederland uh, goede lucht hebben. Ja. En zij hebben helaas daarbij verteld... Dat, in de atmosfeer uh, he, bedoel je? Ja, ja in de okay. atmosfeer. Ja, ja. Dat de lucht in Zandvoort ongezond is... Ja. De stikstofwaarden zijn te hoog. Ja. De vervuilingscore is te hoog. En wat we altijd dachten: we zitten hier lekker naast de zee en we hebben de duinen ja. en we hebben het helemaal voor elkaar. Is dus niet waar. Ja, er ja, wordt wel gezongen. staat er stiel hè. Ja, we zitten ook in de wind van Tata Steel Zeker. waarschijnlijk. Wie ja. dat, ik weet, er staat niet echt bij waar het door komt. Er wordt wel gezegd dat we er zelf iets aan kunnen doen. Vaak de fiets pakken, uh, de gemeente aanmoedigen. We kunnen ook namelijk, als we straks gaan stemmen... ook afgezien van wat Marlene ons net adviseerde... kijken eens wat een partij op cultuur voor plannen heeft. Kunnen we natuurlijk ook eens kijken... welke partij echte uh, uh, ja, hanteerbare plannen heeft... om uh, om de, de lucht, de luchtkwaliteit te verbeteren. Yeah. En onze, ons milieu sowieso een beetje te bewaken. Want ja, net wat Dolly zegt, via die heerlijke zeelucht komt ook de lucht uit de muiden van Tata Steel, onze kant uit. En zodoende is dat niet zulk. Best nieuws. En dan die stoomboot elk jaar van Sinterklaar. Ja, dat, ja, ja. Die, die kunnen ze denk ik ook beter op een andere manier binnenhalen. Ja. Wat wel weer goed nieuws is, is dat er nieuwe bomen worden geplant. In de Tollenstraat komen nieuwe bomen. Kijk, Zandvoort is natuurlijk al een tijdje bezig met het vergroenen van het dorp. En uh, zo zijn er inmiddels in de Tollenstraat... 20 zomerlindes bijgekomen. Ah. En er gaan er nog meer geplant worden. De dus uh, ook, hè? Uh, wat zeg je? Zandvoortselaan, wordt Slaan ook geplant. Wordt ook geplant. Nou ja, dat brengt al nou, weer zuurstof in de lucht. Ik bedoel maar. Dus ja. er gebeurt al wel van gemeentewegen uit van alles. Ja, kijk zelf ook om je heen. Zou, je zou het helpen om, om dagelijks een kwartiertje onder zo'n boom te gaan staan? Dat ja. je wat meer zuurstof hebt? <laughs> Ik huh? ga nee? het proberen. Ja, dat, daar zullen we eens een onderzoekje naar doen. Maar het nou, ja. zit er dik in. Ja, nou, als je, als, je, als je die vieze lucht van de vliegtuigen... en de ja. tata stiel, wat hier neervalt... als je daardoor problemen krijgt... misschien kan je toch schuilen onder een boom. Ja, we hebben ze nodig, de bomen. Ja, nou, zeker. Moet ik zeggen, die, de, de, de nieuwe aanplant is natuurlijk nog klein... maar je kan er ook even onder gaan zitten. Ja. Hè? Ja, ja. Ja. Zeker zomers. Dus he, er is niks lekkerders dan de schaduw van een boom als het heet is. Kunnen we dan niet locatie daar doen, jongens, onder een boom? Wij, ja. van, de zomer. van de zomer. Oh, niet van de winter hoor. En ook niet het heet nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. En ook niet, zeker doen, niet als het onweer. Wij staan want wat dat betreft watjes. Ja, als, nee. nee, maar als het onweer schijnt heel gevaarlijk te zijn. Ja, dan Nog gevaarlijker je moet je nu dan die vieze lucht van de, van de industrie. Ik heb wel ja. ooit eens gelezen dat een boom ongeveer duizend Een echte volwassen grote boom. Ongeveer duizend erko's vervangt. Ja, nou wie is hier? jullie lachen wel om, hè? Maar nee, je, je hoort dat. Nee. nee, nee, ik ja, hoor het. Ja. Ja, Ter zakenkundig. Ja. Dat kunnen we er jou, achter jouw naam zetten. Ter zakenkundig. Zo is het. Laat dat alsjeblieft gezegd worden op mijn uitvaart. <laughs> zij ja, ja. Was, zij was ter zakenkundig. Laat het ja, nog even ja. duren.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 Nou ja, cool blue, cool, cool blue eyes, Frank ik Sinatra. Ik moet toch even mijn complimenten okay. maken, Dol. Je hebt weer heerlijke muziek uitgezocht. Oh, nou, dankjewel. Dankjewel. wel, dank je Ik het maar best, ik het ja, maar ja, heerlijk, heerlijk. Uh, ja, je hoort hem niet zoveel meer hè, op de radio, hè, Frank Sinatra. Nee, nee, dat vind ik nee. zo leuk van de lokale radio, dat je nog gewoon je eigen playlist mag maken. Ja. Hè, en dat het niet allemaal uitgekozen wordt van, van bovenaf. En dat we nog een beetje lekker in de, in de ruimte kunnen uh, ouwe nelen. Zo. Zo. Ja, toch? <coughs> Wat mij tot het volgende brengt. Beb, is er, nog, is er nog nieuws? Ja, nou ja, de zomer staat voor de deur. En vanaf 20 juni tot 30 augustus worden er tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd. Bijvoorbeeld in de Van Spijkstraat, om die veiliger en overzichtelijker te maken. De straat is smal, auto's, bussen, fietsers, gaat allemaal lastig. En het wordt in die tijd eenrichtingsverkeer. In het deel tussen Stationsplein en de Van Kinsbergenstraat kun je voortaan alleen nog richting de Van Kinsbergenstraat rijden. Nou, dat is natuurlijk Heel goed. voor de veiligheid. Ja, maar er is ook een bredere proef om de kust beter bereikbaar te houden. Ja, dat is nou eigenlijk qua klimaat, denk ik, ook goed. Want er rijdt deze zomer een gratis pendelbus mm -hmm. vanaf de diverse PNR-locaties in de regio naar Zandvoort. Deze bus die gaat, uh, die komt aan bij een in De burgemeester Engelbert staat tegenover de nummer 9096. En in het weekend heeft hij een tijdelijke functie daar als eindhalte. Door de week kun je daar dus wel gewoon parkeren. En in de weekenden staan daar de verkeersregelaars. En dan komt die bus uit de regio, de gratis bus, daar binnenrijden en parkeert daar. Dus uh, het wordt ja. voor de mensen makkelijker en dan ook inderdaad milieuvriendelijker om naar Zandvoort te komen. En nog ik, gratis ook. Ik vraag me alleen af ja. of het parkeren in Hoofddorp daar ook gratis is. Dat ja. zou, daar ben ik wel benieuwd ja, naar. Nou, want daar wordt het niks over gezegd. Dat is, de... dat is dus niet gratis. Nee, nee, dat denk ik ook niet hoor. Dat is absoluut niet gratis. Dat is peperduur. Dan kan je beter met de trein gaan. Oh, je bedoelt dus om je auto daar neer te zetten... en dan daar heel veel te krijgen. En de dan de bus te pakken. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, je moet toch eerst naar die bus ja, toe, toch? Ja, ja, ja. Nee, ik snap hem. Ja, en ik denk dat mensen dan toch met de auto naar die bus rijden. Maar waar, waar laat je dan je ja. auto? Want in Hoofddorp kan je ook nergens meer gratis ja, nee, parkeren. Nee, en nee, nee, nee. En dat, dat uh, terrein van het ziekenhuis is, is waanzinnig duur. Waar, waar ik overigens ook altijd erg... Nou ja, erg, waar ik best wel boos over ja, word. want ja. Je vraagt er niet om om naar het ziekenhuis nee. te moeten. En, en dan die enorme rekening die je gepresenteerd wordt. Als je misschien ook net na rotnieuws of een rotbehandeling ja, ja. naar buiten komt. En dan mag je ook nog eens een keertje... Uh, die portemonnee port. betrekken voor ja. een enorme je gaat vaak, uh, rekening. Op bezoek bij iemand. Dat je vaar, hè, Dat ja, ook daar dat. Lang leert, ook, ook dat. Nou, ja. ik, vind het, ik vind het schandalig dat, dat zo'n instelling als een ziekenhuis dat, dat toegestaan wordt. Ja, ja. Maar goed, dat, dat is dus iets. Dat zou ik best wel willen weten. Um, hoe dat zit met parkeren bij, die, uh, bij het startpunt van de Nu, zeg het woord maar, in dit geval is dit ook eventjes om de hoek komen kijken. Er is al eerder over aandacht aan besteed. Mm -hmm. Dat het eigenlijk niet zou moeten dat dure parkeren rond ziekenhuis. Huizen. Maar inderdaad, denk bezint je begint. Want het is dan wel leuk om gratis naar Zandvoort te komen. Maar kijk uit waar je je auto laat. Mm -hmm. Dat ja. is toch eigenlijk wel de grootste waarschuwing. Ja, eerst even, de even goed onderzoeken voordat je ja. vertrekt. Ja. Oké. Okay. Hebben, hebben we nog een berichtje? Of nou, kan nee, ik er weer wat in? Ik heb oh. natuurlijk eventjes gesproken met Lili Stoppelman. En haar nog eventjes bedankt. Hè. Daar hebben we tegenwoordig mm -hmm. de WhatsApp voor. En toen wees ze me er wel op. En dat vind ik ook wel... Ook wel zinnig, ook wat Marlene hier naast ons zat. Ja. Als je een talent hebt, begin daar vroeg mee. Zeker. Begin daar als kind mee. Sjoutje ja. Dijkstra en Joan Hanappel schijnen met hun zesde, zevende jaar al te zijn begonnen. Mm -hmm. uh, Lidy was twaalf. Dat schijnt best al oud te zijn om een talent te ontwikkelen. Ja. Dus als u bij uw kind een talent ziet, ontwikkel het op een leuke manier. En of dat nou kunst is of uh, lichamelijke kunde... Uh, dat was nog even een boodschap. Of sportief. Ja. Uh, inderdaad, dat was nog even een boodschap van uh, Lili Stoppelman. Ja. Zeg, zeg dat er nog eens eventjes naar. Nou, nou ik dat dat toevallig ook van Dolly, want die zat in de box al achter de knoppen en aan, aan de schuif. De, ja. de, de, de, en, en, de, en dat de, komt? Ik, ja. Klopt, ik had zo'n rekje met van ja. die balletjes. Ja. En daar zat ik ja. altijd aan te draaien. Nee, ja. Ja. Hey, maar en luister, want, dat is nou precies. Hè, dat, ik wil er heel graag even op inhaken. Hè, ja. Want uh, ik, ik vind dat enorm belangrijk. Uh, ik, ik heb dat ook aangegeven uh, nu ik bij, bij zo'n politieke partij zit. Dat ik dat vreselijk belangrijk vind. Ook al zit het niet in hun straatje. Maar ik wil er toch voor gaan. Dat er veel meer kunstzinnige lessen gaan worden gegeven op de basisscholen. Ja. Omdat je kinderen jong moet laten proeven... Ja. Aan zoveel mogelijk wat er gebeurt in het leven. Ja. Zodat kinderen al op jonge leeftijd ontdekken waar hun passie ligt. Ja. Mm -hmm. En Absoluut. inderdaad, dan kun je op jonge leeftijd al een heleboel leren. Ga je vaak op je, op je 16e, 17e beginnen... loop je al 3-0 achter vergeleken met leeftijdsgenoten Klopt. die die kans wel hebben gehad. Ja. Dus... Jongens, kom op, laten we ervoor knokken dat op die basisscholen toch de theaterlessen terugkomen. De kunstzinnige lessen, het, het, het schilderen. Het, uh, ja, want de en het, het is er niet meer zangles. We hebben, we hebben hier natuurlijk jarenlang dat, dat, die, ja, zeg maar het cadeau gehad van de kinderkunst. Zeker. Geweldig. En die was ook op vrijwilligers gebaseerd. Ja. De meiden gaan stoppen per uh, eind april. Ja. En dan valt er weer een gat. Terwijl, ja, zeker. Dat... En die hadden natuurlijk ook dat contact met de scholen. Ik hè, bedoel die, maar. Ja, ja. Ik bedoel, ontzettend jammer dat dat ook ophoudt. Ja. Uh, onder aanvoeling vooral van Marjane Belma met heel veel deskundige vrijwilligers om zich heen. Uh, daar word ik droevig van. En ja. je hebt absoluut gelijk. Mensen, uh, let op waar je op, op gaat stemmen. Want ook kunst, cultuur, scholen, waar gaat het geld Sport. naartoe? Sport. Ja. Heel erg belangrijk. Zeker weten. Ja. Zeker weten. ja. En je weet nooit hoe. Weet je, dingen die zich ontwikkelen, dat begint vaak bij een heel klein kiezelsteentje wat je aantikt. Dan in het begin is het heel klein, maar naarmate zo'n kiezelsteentje blijft rollen, wordt het een grote steen en gebeurt er wat. Ik heb dat vroeger meegemaakt, ik heb me altijd verzet toen dat schoolzwemmen wegviel. Ja, die zwemlessen zijn peperduur. Dan kon je via het jeugdsportfonds. Maar dat, dat was binnen een half jaar was het, uh, was het bedrag al op wat, je, wat, wat ze mm -hmm. beschikbaar hadden gesteld. Ja. En daar heb ik me enorm tegen me verzet destijds. En het is toch gelukt, hè? uiteindelijk hebben Kijk. mensen het blijkbaar toch opgepakt. Ja. En kunnen kinderen nu gewoon via het jeugdsportfonds hun zwemdiploma halen? Daar zit geen limiet meer op. Nou goed, dus, dat je dat nog even vertelt, joh. Want uh, het hangt hem vaak op geld, hè? Nou ja, precies. Ja, maar dat zou toch te gek zijn dat ja. je, dat je uh, op een gegeven moment als kind verdrinkt. omdat je ouders het geld niet hadden voor zwemles. Kom ja, op, Zeker ja, ja. in zo'n land als wat wij hebben. Ja. Nou, hé, hey, jongens, we, we houden op met klagen. Uh, uh, we, we gaan er gezellig uit, want het programma zit erop. Dus ik bedank jullie beiden. Maar vooral al onze luisteraars... die iedere twee weken weer heel trouw op ons afstemmen. Waar we natuurlijk enorm blij van worden... en waar we weer heel veel energie uit putten. Ik dank ook onze gasten die zo vriendelijk waren... en spontaan om uh, ons te woord te staan. En een beetje gezellig met ons heen te kwebbelen. Jazeker. Ja, en... Um, ik zou zeggen, over twee weken zijn we er weer. De gasten zijn nog niet helemaal bekend. Ik heb iemand uitgenodigd, maar nog geen reactie gehad. Uh, dus uh, heb je een tip over iemand die we zouden uit moeten nodigen... laat het ons weten, hè? dat mag altijd. Je kunt ons bereiken via de Facebook-site. Uh, Even geen rust aan de kust... En anders via een van ons uh, persoonlijk. Dat kan ook natuurlijk. Je mag ons ook altijd aanschieten in het dorp. Zo. Ja, uh, <laughs> maar wel zonder buks graag. <laughs> en, uh, nou, hé hey, meiden, hartstikke bedankt. Jij ook voor, bedankt voor wel. Alle yes. tijd die jullie in de voorbereidingen hebben gestoken. En uh, voor jullie komst. Over twee weken zijn we er weer bij leven en yes. welzijn. En we sluiten het programma af met uh, muziek die ik al heel lang heb onthouden aan Beb. Um, een lekker... Bluesnummer, Morgan Luna met Fire in the Dust. Jongens tot over twee weken. Twee weekend. I'm still standing on the ground Dust on my shoes Fire in my hands Learned too late What love demands The road was long My faith ran thin, still I kept the storm within.